Jong-Oekraïne won met 3-1. Dinsdag is de return in Kiev. Als de achterstand dan niet wordt goed gemaakt, mist het elftal volgend jaar het EK in Denemarken. Ook kan Jong-Oranje dan niet meedoen aan de Olympische Spelen in 2012. Het weer, vannacht is het helder en droog. Morgen is het opnieuw een zonnige najaarsdag. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het.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 Zaterdagavond een wandeling over het strand, over de duinen en het centrum van Zandvoort. Bijzonder avond. Welkom en leuk dat je erbij bent. Zoals je van gewend bent, Showbiz de The Party Update, Nightwalk 10. En straks vanaf 12, uur mag minder dan onze eigen resident, DJ Mausom. Een uur lang live in de mix hier op CFM Zandvoort. Zometeen, eerst muziek van Dan Baxter, featuring Antonia met Moreno. Wat zeg ik Morena? Maar eerst als opening... Een oudje van de Nightcrawlers, Push the Feeling. Alleen nu gedaan door Younes, Jetset, Fusing, Mark Pearson. Push the Feeling nu hier op de radio. Yes, I'm on Op de rij, die worden muziek van uh, Tam Baksar. Fusing, Antonia, Nederlands talent met uh, Morena. En we gaan een beetje RB draaien. Want zoals ik het al zei, een mix van dance en RB. En de volgende plaat is Nederlands talent, alweer Nederlands talent. Alleen nu ook Nederlandstalige muziek. Lange Frans en Baasbeet. Tegenwoordig zijn ze allemaal bij solo. Maar hier zingen ze nog samen met Kamervragen. Ik denk, ja, wel toepasselijk, hè, van wat er nu allemaal gaande is. Het wil dus uh, met in uh, de Tweede Kamer. En ook nog onderweg CeeLo Green. Ja, ik wil iedere keer zeggen Charles Barkley, maar ik heb hem op donder gekregen. Het is CeeLo Green. Fuck you, ook onderweg. En straks eventjes, gaan we even kijken of we nog een beetje showbiznieuws hebben. Wat gebeurt er allemaal in de wereld van de showbusiness? Maar eerst muziek, lange Frans en baas B. NW91. EFM was show. Jarenlang liep ik mee met de massa. Onwetend en blind, ik was één met de massa. Shit, ik heb geen zin meer om me bek te houden. Want we worden met z'n allen voor de gek gehouden. Kamervraag, Kamervraag. Ik heb Kamervraag. Kamervragen. Park. 6 mei 2002. Volkert van de G, opgebekt door de ME. Niet alleen maar schizofrene, geheersen spoelt. Zijn bloed is koel, geen gevoel en hij kent zijn doel. Die minuut was kill, vraag het vielen man gedrukte wild. Tweede, derde, vierde schutters om te helpen. Kennedy en Lee, Harvey Oswald was hetzelfde. Sluipschutters op het dak, klaar voor die sniper. Had dat wat te maken met die joint strike fighter? Hoe kwam Matt Herben aan de macht? Hij was niet hoge lijst, omdat een vliegtuigspotter niet naar vogels kijkt. En hij de laatste was het plan tegen te houden, om een mede-Nederlands gevechtsvliegtuig te bouwen. En ik maak het niet te bond, ik wil geen mens of dier kwetsen. Maar een moord op Pim had niks te maken met die net. Ik las één man tegen de staat van Fred Spijkers overheid gaat over lijken. AP 23, malafide de landmijnen. Niet in de media, ik laat je via Frans kijken. Open je ogen, volg de sporen met me mee. naar de zogenaamde vuurwerkramp in Enschede. Een woonwijk weg en de lippen blijven op elkaar. Minister van Defensie, lagen nu mijnen daar. Wie is er ooit gestraft voor de bouwfraude? Zoals ik het zie, is alles terug bij het oude. Waarom rappen we voor voedsel in de AMH? Omdat de rijen van de voedselbank... Hoek omgaan, en als er iemand in de kamer fucking ballen uitgaat Zaten Erik en Peter nu niet vast in Irak Waar Boes wordt gebaft, tong in zijn billen Ik ben klaar voor een koek, dit is niet wat we willen Mensen, word wakker in, open je ogen Niet alles wat ze vertellen mag je geloven Check de feiten in, blijf niet dromen Zodat het volk aan de waarheid kan komen. En B, dit komt niet meer goed, want ik eet geen truffels Je kan veel van me verwachten, maar geen vriendelijke knuffels Ik zei nee tegen de oorlog, nee tegen de grondwet Nee tegen de euro, en toch komt het Het volk schreeuwt naar een doof en corrupte top Els Borst, waar is mijn biertje in de koffieshop? Wat weet minister Remke? af van buitenaards leven Het is tijd dat de Kamer antwoorden gaat geven Ik heb kamervragen van Christina Aguilera gaan redden. Hij gaat dit doen door de zangeres op zijn nieuwe album te laten zingen. Dat zegt Paris Hilton op zijn blog. Het is een goed als rond en volgens David wordt het echt een geweldig album. Alleen het label van Christina kan het nog uh, tegenhouden. En niet alleen... Uh, Christina zal op het podium of op het album verschijnen. Ook Rianne, Usher, Will. I Am zijn te horen op het album. En wanneer het nieuwe album van David uitkomt is nog niet bekend. Maar als hij uit is, dan gaan we zeker de tracks hier op CFM draaien. En dat zeker in de Nightwalk. En Robbie Williams heeft een opvallende kinderwens. Hij trouwde met Aida Fields en blies zijn zangcarrière Nieuw leven in. Vervolgens trad hij op met Gary Barlow en klom hij het podium op bij de, de Britse X Factor. Het gaat weer helemaal de goede kant op met zijn carrière. En dat wil nu ook zijn privéleven. dat hij het allemaal goed voor elkaar krijgt. Het leven is prachtig. Ik zou graag een baby krijgen, zegt hij. Hoewel dat vrij normaal is. Die zijn mensen toch wel heel bijzonder te noemen. Hij en zijn vrouw willen een homoseksueel kindje. Ja. Ik heb altijd gedacht dat ik een jongen zou willen. Nu denk ik, meisjes en papa kindjes en dat wil ik. Als het een jongetje wordt, leer ik aan voetballen en een meisje zou ik beschermen tot in de dood. Ja, ik vind wel... Ja, misschien is mijn IQ heel laag, maar... Wat heeft het te maken met het feit dat ze een homoseksueel kindje willen? Ik bedoel, ja, toen ik de plaat zag, uh, dat nieuwe plaatje van hem en Gary Barlow... Toen dacht ik, hij is echt homo geworden. De geruchten zijn er nog en hij heeft wel vaak gezegd... Ik ben wel homo, maar geen homo. Maar ja, een kind, een homoseksueel kind nemen, nou, volgens mij heb je ze niet allemaal bereikt, maar hè, dat zal wel. Cheryl met de dood bedreigd. Call ontvangt doodbedreigingen. Dus even onlangs. Talents Guma Nungi uit X-Factor. En daarom ontving ze enkele doodsbedreigingen. Iedereen heeft een kogel klaar voor haar. Staat in een smsje dat er rond werd gestuurd. Ook op Facebook ontving ze doodsbedreigingen. Ik vond X-Factor een goed programma. Toen je zei dat Guma niet naar de live show mag. Dat was de grootste fout in je leven. Je wil onschuldig overkomen op tv. En als je niet weet waar je mee bezig bent, dan weten we allemaal hoe racistisch je bent. Wat heb je nu gedaan? Is het een leven? Het leven in gevaar brengen van elk bang meisje dat van haar stomme moeder de naam Cheryl kreeg? Want die gaan ze molen en uh, ze zullen zelf niet weten waarom de zon uit de bedreiging. Niet dat je denkt dat ik dat allemaal bedacht heb. Hè? Het sms werd vanuit Tottingham verstuurd. En de afzender zegt dat Cheryl dat maar beter niet uh, moet komen. Anders krijgen ze klappen tot op het bloed. Je kent het natuurlijk een beetje overdrijven, mensen. Het is een programma. En af en toe denk je wel, ze stemmen de verkeerde mensen eruit. En sommige mensen laten ze doorgaan en denken, die kunnen echt niet zingen. Niet dat ik kan zingen, maar hè? Het is uh, ja. een beetje overdreven hoe dat uh, Zelfs dat ik weet niet of je wel eens naar, uh, naar die programma's kijkt op de vrijdagavond... Dan denk ik van, dan worden die kinderen eruit gestemd... en dan komt mama of papa om de hoge poten eventjes verhaal halen. Dan denk ik van, jongen, kom op, je zet je zelf helemaal verschut. Die mensen hebben het totaal niet door en uiteindelijk druipen ze het toch af... want Henk Jan die hebt gewoon schijnt aan al die mensen. En uh, Amy Winehouse heeft een surprise optreden gegeven... in een klein cafeetje in Hartje, Londen. De 27-jarige zongres deed dat op een maandelijkse charityavond... in de Howley Arms... Onaangekondigd betrad uh, Amy het podium. En vlak van tevoren sprak ze het baas aan en zei... Ik weet het niet, of het op de line-up staat, of ik op de line-up sta. Maar mag ik even zingen? Het was nog het eerst sinds 2008 dat Winehouse weer op de bühne stond. In totaal trakteerde zijn publiek zo'n 150 man. Op zes nummertjes voor het Tears Dry on the Road. A message to you en wat uh, nieuw materiaal. Amy Winehouse... een uh, Amy Winehouse werkt momenteel aan een opvolger van een succesvolle album Back to Black uit 2006. En deze zal waarschijnlijk in 2011 uitgebracht worden. En ook dan als het plaatje uitgebracht is, dan laat hij me zeker horen. En uh, Lil Wayne, uh, die zit uh, in de isoleercel. Lee Wayne heeft zich van zijn slechte kant laten zien in de gevangenis... en zal nu nog een paar uur per dag het licht zien. Nog een paar uur per dag maar het licht zien. Daar bedoelde hem niet meer dat hij zal bekeren. Nee, hij gaat de isoleercel in. Hij mag nog maar één uur per dag naar buiten om even te luchten. Geen tv meer kijken en één keer per week bellen. Met de gevangenen zal hij niet meer te zien krijgen. Dit alles heeft hij aan zijn broek gekregen... omdat hij werd betrapt met oordopjes in een mp3-lader. Wat dus verboden is in een New Yorkse gevangenis... waar een rapper achter het talie zit. In maart werd de rapper opgesloten wegens waterbezitter... Komt in november weer vrij. Het speelt daar van een kleurtje. Dus ik kan niet zeggen, hij wordt helemaal wit van die zomer. De ISO in Nederland kan je rustig zitten het is wel relaxed. Maar in de Amerikaanse ISO daar wil je gewoon niet gevonden worden. C.F.M. Zand voor het beste van dance en R&B in de mix op de radio. De Nightwalk, iedere zaterdagavond zijn we bij hem. En we gaan door met muziek. Armin van Buren zijn laatst verschenen, commerciële plaatje. Doet hij samen met Sophie Alice Baxter met Not Giving Up on Love. Dat hoor je nu op de radio. Radio Mario Zandvoort. Hello, Holland's number one nah, nah, nah, nah, number one dance show. Mm -hmm, yeah. Night one, Saturday night. Zfm. I know you're feeling restless, like life's not on your side. It's weighing heavy on your mind. See, see, see. when you stand united. Hearts they beat in time. I know we'll make it all around, it all, right, all right. But bring it back to you and me. There's no.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 Some as Raven with SHM London to NYC I got my visa and my visa A diva and a Bitch I'm up on the guest list With the Swedish house mafia You can find me on a table Full of vodka and tequila Surrounded by some bunnies And it ain't what getting stuff I wake up in the morning With a Marquesa Bambisa With a girl that's like a girl I like live Vilo and Queen Latifah If you niggas are ballin' Then boy I must be FIFA And that's that little procedure From Miami to Ibiza yeah. From Miami to Ibiza Update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande? vraag zoals altijd al beginnen weer stevig met Framebusters in Escape in Amsterdam. We vanavond onze eigen Zandvoortse Raimundo en hij doet het samen met Frederik Abbas. In de MC's Bunty en Costa on Sex. En in Electric at the Lux hebben we Lars Vegas. Dat vanavond in Escape in Amsterdam Framebusters. Zoals iedere zaterdag natuurlijk. Wat hebben we nog meer vanavond voor je? Vanavond op P60 hebben we Essentials, de Latin Edition altijd leuke muziek, alleen de line-up uh, die zijn ze vergeten voor me te noteren dus ik moet het, uh, ja ik moet je zeggen het duurt allemaal tot half vijf in de ochtend P60, en dat is natuurlijk te vinden aan het Stadsplein, nummer 100A in Amstel, Veen vanavond is de Latin Edition vanavond in de gasthouder, Wester Gasfabriek, hebben we Awakenings Weekender, en dat is uh, 360 sound system met Nuno uh, Dos Santos en Patrick Bouwman. dat zijn de heren die uh, die 360 sound system zijn. Ricardo Villalobos en Rares. Alan Fitzpatrick Live en Adam Byer. Dat is vanavond in de Gasthouder Westen Gasfabriek. Awakenings Weekender. En vanavond in het Odeon Theater. Hebben we Love Child. En dat is met uh, Alessandro Londra en Leroy Taylor. Taylor, die schrijft alleen iets anders. Doe het gewoon Leroy, Taylor en. Alessandra Londra. Vanavond in Odeon Theater met Love Child. En vanavond in de Panama hebben we My Name Is. Nee, niet Michael Jackson. We wel de Party Squad, DJ Jean, Taste Jackers, Brothers in the Boot, Ivan Dinero, Benjamin Rich, Lennox Frederick, Nick Memphis, MC Rich en Greg Mills. Dat vanavond in de Panama duurt, omdat tot 4 uur in de ochtend My Name Is. En vanavond in de Paradiso hebben we Paranoia. Die tot vijf uur in de ochtend met uh, Egbert Jan Weber. Atomica, Skip and Die Life, de grote doen Duni en Shaki Show, de Basement Sound System. Hitmeister Pim's een Disco Show in de kleine zaal. En in de kelder vinden we Bastiaan van Schaik en Claire en Sheila Hill. En de performances zijn Gloed Amsterdam. Dat is vanavond in Paradiso, Paranoia. En vanavond in Rain, en dat uh, Rain vinden we op het Remmansplein... Hebben we Back in the Days met uh, Irwan, JB, Frank, Mixter, Dwayne Franklin en MC Is Iceman. Man. vanavond in de... Nee, in de rain in Amsterdam op het Rembrandtsplein. Met het feestje Back in the Days. Oftewel, zoals het vroeger was. En uh, voor de mensen die wat van meer stevige muziek houden... hebben we vanavond in de sporthalle Zuid, hebben we Pando Monium. En dat is onder andere met FOMO, Promo versus Fiends... Roughneck, Predator, The Dark Raver, Pavo... The Property, The Outside Agency, live, Hitmeister, live, Lawrence, Hall, Frantic Freak versus Lady Dana, More To Be Announced... Terwijl, ja, de rest van de dj's, kom je daar vanzelf wel tegen. En ook nog hebben we Noise Preacher... Uh, ja, allemaal <laughs> die we echt helemaal niks zeggen. The Party Racer, onder andere Health System Live... En nog veel en veel meer. Dat dus. Mo Vanavond in de sporthallen Zuid. Pando Monium. moet koud? Kom op morgen. Want morgen is zondag en morgen is er echt geen ruk. De feestjes buiten zijn afgelopen. Dus uh, het zijn nu echt allemaal de feestjes binnen. Maar Tot het nou echt een fantastisch weekend. is In ieder geval niet in Amsterdam. maar Wel veel feestjes in uh, Rotterdam en Den Haag. Maar naar mijn mening is het net even iets te ver weg. Vanavond in de zand. Tot vijf in de ochtend. Black Music Special. Met Jacket Edge, Next, Horch Brown, Irwan, Plava, Mitch, Nicky Forget, Freshman, Kit Q en many, many more. Dat vanavond dus in de zand. Black Music Special. En dan gaan we eens even kijken wat dichter bij huis. Of er ook nog een leuke feestjes en in de stalker is altijd wat te doen natuurlijk. In de stalker hebben we Pluk de Nacht. Tot vijf uur in de ochtend ben je welkom. Met onder andere Joeri en Terry Toner en Global Misha. Pluk de Nacht in de stalker. En die vinden we natuurlijk in de krom tegen. Harlem. Harlem. Hoe is dat eh. Ik geloof er ook nog een feestje is in. Uh, of je erop zit te wachten is een tweede. Maar patronaat. Ja, patronaat heb ik echt tot het van van een of andere kinderen. Nou, ja, kinderen mag je ook niet zeggen. Maar ik weet niet, vroeger kende hier in antwoord een stekkie. Vroeger mocht ik er wel eens een plaatje draaien. En uh, ja, het is echt zo'n uh, zo discotheekje, Op de vrijdagavond was het, geloof ik. Niet. In ieder geval, uh, vanavond in de patronaat tot 4 uur in de ochtend. Backyard. En dat is de laatste backyard van dit jaar. En het is uh, Brian S, Victor Coral, Sven en Terturo... Freddy Spool en Sick en Limon. Terwijl Nick en Simon alleen dan uh, een iets andere variant. Tot zover de feestjes voor deze zaterdagavond 9 oktober 2010. We gaan terug naar de muziek hier op de radio. En wat voor muziek? Nou, we dacht je van Mohombi met Bumpy Ride? Dat nu hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance for the Fam.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 Babylon. There's a woman you, any good you babylonia We wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zand. Voor de muziek van Ricky L. Fusing Mick met Born Again. De nummer 1 uit de Nightwalk 10 van vorige week. En daarvoor horen we Mahomie met Bumpy Ride. En we gaan door met Fake Blood I Think I Like It. En dan, dan is het tijd voor de Nightwalk 10. Wat staat er deze week op 1? Wat is er deze week nu binnengekomen? Je gaat het zo allemaal meteen allemaal horen. Maar eerst Fake Blood met I Think I Like It. ...fake blad met I think I like it... ...dat is zo met het even tijd... ...dat is heel anders. The Night Walk 10, wat is er deze week? Nieuw binnengekomen, wat is er aan de deze week? Je gaat het nu allemaal horen... Deze week op 10 blijven staan. Affici en Sebastian Rolls met My Feelings for You. Op nummer 9, vier plaatsen gezakt voor de Army van Buren. Futuring uh, versus Sophia Alice Baxter met Not Giving Up on Love. Heb je een paar plaatjes teruggehoord. Op nummer 8 blijven staan deze week Tim Burke met Broma Hansen. Op nummer 7, vorige week nog vier, Tony Junior en Nicholas Knox met Loesje. Op nummer 6, 1 plaatsje gestegen voor uh, Yolanda Be Cool Future Decal, Beduino Speak Americano. Ik kan je vertellen, die zijn uh, 20 oktober. Openings act in de Amsterdam Dance Event, dus dan weet je wat dat betekent. You Wanna Be Cool, Future in Geek op met Wiener of Speak Americano. Deze week op 6 en op 5 vinden we deze week Avro Jack versus Eva Simmers met Shake Over Control. Vier plaatsen gestegen. Vorige week kwamen ze nieuw binnen op nummer 9. Op nummer 4 deze week 1 plaatsen gezakt nog wel voor de Swedish House Mafia. Met What? Maar het mag de pret allemaal niet drukken, want ze hebben alweer een nieuw paard. One is toch met een klein beetje uit te scheten, toch? Dacht ik zo... Op nummer 3 deze week, gezakt van twee, Lisa Kraft 3D, met Nijman. Op nummer 2, vorige week 1. ja, ik had het al een klein beetje verklappen natuurlijk, want zo jij. Ja, hoorde Ricky af using Mick, met Born Again, de Malaric Soulmix. Deze week verdwenen van de nummer 1-positie. Deze week dus op 2 en op 1 een nieuwe plaat. Ik kan je vertellen, ik schrok eerst. Vorige week dacht ik dat ze een geintje maakte. Vorige week kwam die nieuw binnen in de lijst. Bruno Mars met Just The Way You Are ze maken een geintje met me. Een hele lijstje, ja, ik heb... Uh, ...ik heb zo mijn personeel, om het maar heel luxe te mogen zeggen... ...maar ik heb mensen die, uh, collega's... ...die die lijst voor me samenstellen... ...en uh, ja, ik denk, uh, ze maken een geintje... Een ...nieuwe hoogste binnenkomen... Uh, ...Bruno Mars met Just The Way You Are... ...maar het is toch echt zo? En uh, ik heb lang moeten zoeken, maar ik heb de danceversie voor je. Bruno Mars, Just The Way You Are... ...de nummer 1 in de Rijkswalk en die ga je nu... The Night Walk 10 Number one. When I say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 Vorige week kwam hij nieuw binnen. Op 5 meen ik. En deze week staat hij op 1 Bruno Mars met Just The Way You Are. Doorvolgen van Billionaire. Door hem hier op CFM. Zelfs hebben natuurlijk op Dance for the Vam. En als je denkt, van wat voor versie was dat nou? Wat hij nou precies draaide. Nou, dat was de Daniel Perex U.S. with Love remix. Daniel remix, De remix gemaakt voor Bruno Mars met Just The Way You Are. Dus er zijn nog vier, 4, vijf... 4, ja, dat is niet meer zo, hoe dat kan noemen. In ieder geval, dit vond ik de leukste dan. Je hebt ook nog wat stevig en ook nog wat meer saaie muziek. Hoor horen boem, boem, boem en de tempo. Ja. Ik zal je er verder niet meer op staan. zie je hem zo, want het eerste uur is voorbij. Nou ja, voorbij. We gaan nog even muziek draaien van uh, David Quetta. En ook samen met Bruno Mars, met Her World Goes On. En als we nog tijd over hebben, misschien dat we het nog redden. Jenny met Don't Walk Away een oudje in een nieuw jasje gestoken. Ik zou zeggen tot aan de andere kant van 12 uur. Zaterdagavond. De snight.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 Curaçao en Sint Maarten zijn vanaf dat moment zelfstandige landen. Saba, Sint Eustatius en Bonaire worden bijzondere gemeenten van Nederland. Prins Willem-Alexander Willem en Maxima zijn op Curaçao. Zij woonden de allerlaatste statenvergadering van de Antillen bij. De toekomstige premier van Curaçao, Schotten, zei dat dit een dag is van veel emoties. Morgen zal minister Balin het woord voeren tijdens de eerste eigen statenvergadering van Sint Maarten.